Het is de Nederlandse hockeyers niet gelukt om de finale te halen van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. Spanje won met 3-2-3-1. Het weer dan nog in het noorden lokaal. Eerst nog kans op gladheid. Verder vandaag in het noorden enkele de buien. In de rest van het land zonnige periode. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen begin droog, maar later op de dag volgt regen. Het wordt gemiddeld 6 graden. Dit was het. Animation. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Zandvoort. Zandvoort Zandvoort heeft het, heeft het. En jij beleeft het Sneeuw Sneeuw, Sneeuw. Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met Nu nu Toebak leeft Goeiemorgen. Yes, Toebak leeft op de radio Een hele goede morgen Ik sta eigenlijk te trappen om te beginnen trippel, Trappel, trappel, trappel oh, Nee, hij is weg <laughs> Hij is weg. God. zij dank hij is op, hij is weg Hij even is op, weg op je ook Die man is die is heeft zo hard gewerkt de afgelopen dagen Ja, dacht ik we wel Je er maar, maar even achterom te kijken En je zag af hier en daar een paar wegrennen echt? Ja Echt, wel, echt wel, wel grappig is dat Echt heel grappig Het is tijd voor kerst Oh, oh kerst, oh, hoe gaat het ook alweer? Wacht even Even welke platen we niet draaien Oh, die vind ik wel leuk Die vind je wel leuk? Ja Nou, schrijf die even op de lijst Ik vind hem wel sexy die plaat. Nou, welke oh. nog meer niet? Oh Mariah Carey, ja. Ah, uh, ja. Nee, oh die gaan we echt oh, niet doen. Echt niet. Nee Wem, nee, nee, nee. nee dat zegt ja, die, die ene wilde je wel. Ik schrijf hem even op het lijstje. Ja. Is dat? Uh, is die, pas, die is toch pas alleen dood gegaan of niet? Was dat niet Amy Winehouse? Amy Winehouse? Dat, dat is... lijkt er wel niet op, hè? Maar dit is wel een jeugdsentiment. Hè? Ja, dit is voor jou een jeugdsentiment. Oh, ja. Voor jou niet. Nou, dit is weer jeugdsentiment. Pink Crosby. Ja, nou deze vond ik ook altijd wel leuk. Maar ja, het is wel je hoort hem te vaak. Nou, die wordt overgedaan geloof ik. Ja. Dus nou, oh, ja. we hebben alles wel al gehad. Er zit er nog eentje achter? Ik heb wel iets met de jaren 50 moet ik zeggen Die vind ik dan wel weer grappig Ja, ik vind die ook wel mooi Het is ja. wel heel erg verstild Wie oh. is er dood? Is dit een kerstplaat? Dat weet ik niet Nee Met deze plaat krijg ik altijd een idee van Nou hoor, die zit weer een Die zit weer een dood uh, zo. Nou goed, zover even de kerstplaten Toch blijkbaar gaan we er een paar van draaien Dat is het niet Nou, dat ja. vind ik niet erg Ik heb er een paar opgeschreven nou ja, ik heb mijn kerstkaart bij ons, dus ik ga ondertussen even kerstkaarten schrijven. Ja, lekker, lekker concentratie merk, voor de je show komen weer. Ik voor een uh, kerstkaart Schrijf ze daar uh, CFM Zandvoor. Ze komen die. persoonlijke kerstkaart. Ze, ze me. komen met die doos, en toe. wil jij er ook. Ik zeg, wat voor ja. smaak is die dan? Nou, het is een kerstkaart, oh, dus ja, schrijf schrijf die... je gewoon je naam op, maar het is klaar. Nou, nou, als je oh, een kerstkaart goed. van, we hebben schrijven, brief naar CFM, doe er een tegen bij, dan krijg je van mij een kerstkaart. <laughs> ja, <jongen laughs> zo ben ik ook weer. <laughs> en een foto erbij met een hele grote handtekening. Er is een hele dag op gefotografeerd, op die, uh, op die foto. Ja, nou Alleen, het, wel voor deze tijd, zeg maar, wat je nou op je gezicht hebt zitten, ja. zeg maar. Wat heb, ja. nou heb jij nou op je gezicht? Wat heb jij nou op je gezicht? wij, ben jij in terechtgekomen? Ja, joh. De vuurgevecht? Nee hoor, Dus is dokter met een aardappelschilmesje. Die denkt, daar zit een plekje. Dat Prok, haal dat halen we, we, pitten. we gaan je even pitten. Dat krabben we er gewoon even af. Nou ja, de Sinterklaas achter ons, kerst voor ons en dramatische dingen allemaal weer gebeurd. Natuurlijk, ook financieel en daar zitten wij natuurlijk dus altijd meteen bovenop. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. ...want er wordt nog meer bezuinigd... Er moet ja. ...nog meer geld worden bezuinigd... ...en zelfs alle heilige huisjes worden omgehakt... Hypotheekafrente. ...hup, gaat van de baan... ...en de PVV moet nu zijn gezicht laten zien... ...want die zit altijd natuurlijk maar van die dingen te roepen... ...die moet gewoon serieus meegaan denken nu. Ja, maar wat ik ook zag vandaag... ...want ik heb wel eventjes gekeken naar het nieuws... ...en het ja? uh, in, uh, in Frankrijk is er een bepaalde bank... ...die heeft besloten om gewoon voorlopig even... ...geen hypotheek meer te verstrekken. Oh, wat ziek idee. Want ze willen gewoon zorgen dat ze genoeg... Uh, ...liquide middelen hebben voor uh, de, de zware tijden die eraan komen. Zo. So. Dus ja, maar als je nou wel wat liquide middelen hebt... En uh, verdampt het nou weer gewoon. Dat vraagt me dan altijd af. Een beetje angstig. Ja, ja. Je idee, meer ik heb geld. nog wel 10 euro op de bank. Is het zomaar weg straks. 10 <laughs> euro. Tien hele Hij ja, houdt er wel op, hè? hè? Ja, steun, steun de economie wel. Behoud die 10 euro ja. op de bank. Ga, nee, ga ik, hem niet halen. Ik steun de economie enorm. Ik heb van de week ook een bedbodem gekocht. Hartstikke idee. En wat slaapt u lekker. Ik denk oh. ik van, dat had ik al veel eerder moeten doen. Ik dacht dat je er veel beter uit zag ja, nu ook gewoon. Je wel. Ja, Ja, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, nou, maar is, ik vind het wel heel, heel echt opstandig en lekker dwars van de Engelsen, want die gewoon zeggen: We doen gewoon niet mee met dat hele gedoe met die euro. Oké, okay. vind ik wel heel grappig. Ja, ja goed, tot en met tien uur toe. Pak leeft op de radio, Wimpies op de radio nu. De Wimpies. En toen nog een beetje sneeuw achtergaan. Deze plaat maakt ook maar verhaal van. Be my thrill, dames en heren. En uh, we kijken zo eens een beetje wat er in de andere kant te vinden is. En wat, wat vind jij nou voor een ja, berichtje? Wat is ik, dat hier? Nou? Een Zwitserse bedrijf. Nee, een Zweedse bedrijf. En die ja? mag adverteren met de Milf Shake. Dan denk je van wat is, de, wat is een Milf? Tuk is dat, ja. Maar een Milf, het nou is. Een, nou, precies. Het uh, for mom, I I'd like to fuck. Dat is het hele. Huh? Weet je nog die snoepdok? Ja? Ja, die had dat volgens mij toen een beetje ingebracht, uh, die term. Ja. Want uh, ja, als er dames waren, jongere dames, zijn, die waren wel al moeder, maar dan wa was, waren ze een Milf. Nou ja, er waren verschillende klachten ingediend tegen de advertentie voor die, uh, voor die uh, Milf Shake zo zou hij vrouw onterend zijn en beledigend en bovendien zou het ter impliceren dat vrouwen die kinderen hadden gehad hun lichaam seksueel aantrekkelijk moesten gaan houden. Wacht, Ik probeer het even op een rijtje te krijgen. Het eh. is een advertentie. Een reclame uitgericht op vrouwen tussen de 30 en 45 jaar oud die geïnteresseerd zijn in afvallen. En daarnaast gebruiken veel mensen de shake juist om in vorm te blijven en zich aantrekkelijk te voelen. En ja, de doelgroep die, uh, die vond de verwijzing naar de moderne term wel leuk, kon het wel waarderen. En uh, volgens de uitspraak is de advertentie niet beledigend, stereotyperend of op een andere manier denigrerend voor vrouwen. Okay, maar het is dus... om uh, dames te zorgen dat ze in blij uh, ja, uh, hun lijf in, in bedrijf houden en mooi houden. Ja, terwijl precies. ze toch al moeder zijn. Ja, Oké, okay. ja, maar, maar wat was nou je nog één keer de afkorting? Normaal is het een milkshake met ja? een K. Ja? Dit is een milfshake met een F. En dat betekent iets met I like to Mom, fuck? Mom, I like to fuck. Dat is de afkorting van mam, I like the fuck. Het is okay. een ja, nieuwe uitdrukking. Uh, ja? Door Snoepdok eigenlijk een beetje geïnitieerd. Wat leuk. Ja. ja. Daar kunnen we wel erg om lachen natuurlijk. Ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Al, ja al die rappers hebben gewoon niet leuk idee. Zeg je ook ook weer, vrouw, kom hier, lekkere milf. Ja, ja, echt. Ja, uh, ja. Oh, gisteren zat ik al met verbazing weer naar de wereld door te kijken. Er zat ook zo'n rapper in. dat ja. ik weer een zinnig verhaal te vertellen. Hij was bij Inca Marino op bezoek geweest. En dat is dan uh, uh, uh, op volle toeren met de Ali B, weet je wel. Ja, ja. Zijn er zijn ook heel veel van die, van die rappers. En ze zijn zo charmant. Het zijn wel de meest grote criminelen. Hebben een bank Hebben een jaar vastgezeten. Uh, toen maar jaar... was de tijd hè, om te gaan uh, rappen. Want dat is het enige wat je kan. Ja, is, uh... en dan zijn ze zo charmant. En dan, ja, dan komen ze op de televisie. En het zijn toch weer schatjes. Hè. Ja, we moeten criminelen keihard aanpakken we moeten op de televisie zitten in het programma van al uh, op volle toeren met Ali B. Ja, keihard moeten we ze aanpakken. Ja. ja. Wat is dat nou? He? Ja, ze zijn toch wel schattig. Hij is wel simant. Denk, ja, waar zijn we zijn er nog mee bezig? Dan kunnen ze ook nog wel gewoon werken. Ik bedoel, of kunnen ze echt alleen maar rappen? Dat is de vraag. En op dezelfde monotone stem gewoon doorgaan? Ja, ja. Ja, nou ja goed. De, ja, de teksten zijn pak... soms heel diep. Ja, ja, ja. Nou, mijn zoon is ook helemaal weg van. Ja. Ik heb zelf zoveel bij sommigen van, nou ja... Ach, weet je wel, uh, soms gaat het over het leven. En, uh, uh, het maakt ook niet uit hoe ze het tot zich krijgen als ze er maar over nadenken. Ja. Dat is natuurlijk wel weer zo. Dus misschien moeten we ze toch nog wel dankbaar zijn ook. Nou, dan gaan we nu een Halleluja uh, hallelu uh, hallelu uh, liedje. Ik, ik wilde er bijna zeggen, van dan moeten we nu Halleluja gaan draaien of zo. Omdat ja. die, die, die, die rappers ons tot Praise the Lord. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Ik ga daar echt niet mee eens even. Nou, kom op. moeten een beetje flexibel zijn. Ja, ik weet het niet. Aan de ene kant roepen we dat we mensen elkaar moeten aanpakken. en als, Aan de andere kant zijn het schatjes. Als ja, Jij bent nee. een pilf. Ik ja. ben een milf en jij bent een pilf. Hartstikke hey. oh, idee zeggen. Nou, leuk hoor. Oh, oh. Oké, okay, tijd voor rockerol. Iets waar ik meer respect voor heb. helpen. De Black Keys hebben er nu allemaal al een tijdje en dit is daarop te vinden. Gold on the ceiling! Hebben ze hier goud mee ge gepakt of niet? Get my Ja, het is echt muziek waar je vroeg voor wordt, maar het melodramatisch voor je hiervan, hè? Ja, ja jij hebt het nu over poppen. Ah, oh, vind ik leuk dit. Oh. oh, genig dit zeg Voor 12 of 412 uh, kan ook natuurlijk u het Alle er voor nog de Black on the Ceiling. Of het al de Black Keys, dames en heren. In de zaten, denk In een langzaam wakker worden zandvoort Want kijk eens naar buiten, wat een prachtige zonsopgang vloggen ja. Ik word daar blij van. Ik word er ook wel een beetje blij van. Daar ja, ja, nee, dat heb ik ook. Daar ben ik ook al ontzettend omlaag, altijd. Nee, nice, ik nou. dacht. Precies. Hey, we hadden het net over Joepie uh, de Poepie. Ja? Nou, een Taiwanese stad loopt prijzen uit aan hond-eigenaren die de poep van hun vier voeten opruimen en inleveren bij de gemeente. Dat vind ik ook wel heel ver gaan. Ze krijgen een lot waarmee prijzen te winnen zijn in de vorm van goudslaven. Goudslaven Varierend in waarde, hm? ja? Huh? ...van een paar honderd tot 2200 euro. Ik denk dat een goudstaaf van een paar honderd euro... ...dat zal wel een heel klein staafje zijn. Yeah. Wordvoerders van de stad New Taipei City... ...daar komen die sharepies vandaan natuurlijk... ...zeggen dat sinds de actie in augustus begon... ...er 4000 mensen zijn geweest... ...die in totaal 14.500 gevulde poepzakken hebben ingeleverd. Ik hoop, niet dat hij net aan, ik hoop niet dat hij net aan het ontbijt zit. Maar ja, de loterij huh? zou eigenlijk tot eind oktober zijn. Maar is weken een succes verlengd. Er worden steeds meer prijzen verloot. En ook de stad zelf komt als winnaar uit de bus. Want na de schatting is er nu echt voor de helft minder hondenpoep in het straatbeeld. En de actie is al ten einde. Maar we, want ze kunnen het niet, zich niet veroorloven om steeds weer goud uit te delen. En de stad hoopt nu wel dat men het opruimen van hondenpoep als gewoonte ziet. Maar ik denk zelf van nou, je krijgt dus een goudstaf als je het inlevert. Ja? Ik denk. Uh, als je degene die het dus niet inlevert, dat je die gewoon zwaar beboet, dat die een goudstaaf moet betalen, nou, dan zit je mooi in evenwicht. Dus Kijk, dan kan je gewoon, de begroting is versluitend. Ja, toch? Dan gaat het toch heel veel geld kosten. Maar uh, ja, dat is wel een, een vies zaakje dit. Ja, Staai er zit een luchtje je, aan. Er zit een luchtje <laughs> aan die zaak en... Uh, jezus, je ja, zou dat werken ook gewoon. Man, ja, God, ja. hoeveel zakken. Shit ja, heb Het is net shit als dat je in, naast je in de, de vis werkt. Als je thuis komt moet je douchen, maar dan moet je hier, als je in de shit werkt moet je dat ook. Je, krijg, je krijgt het ook gewoon geen niet meer uit, die, die, die, die, die geur. Die nee, oh. Die geur. Je hebt ook wel eens gehad met cliënten die een bepaalde soort geur hebben. Je denkt, dat duurt toch wel even voor de tijdje je maar vingers strekt. Ik denk wel dat het goed is voor je huid. Of niet? Het is wel uh, een lichaams-eigen stof. Hoe maak je nu op die stap nou gewoon dat het goed is voor je huid? Hondenpoep! Ja, het is een lichaams-eigen stof. Dus. Uh, maar Ja, ja, ik, ja nee. Je uh, hoeft geen maskertje mee. Ik gooi er even wat uit. Ik ben er even. Uh, een rare oh. theorie, in. Heel merkwaardig. Ja, vrouwen zijn rare wezens, dat weet je toch? Dat is wel duidelijk. Ja. Nou, ik heb hier nog uh, iets anders, een onvoorspelbare, uh, onherstelbare gruwelijk daden van uh, Hitler's uh, lijfgaarden. SS, weer werden na de Tweede Wereldoorlog door de Oost-Duitse staatsgiezen... Nee, kan niet, sorry, dit moet ik even later nog een keer doen, want dit is zo'n zware kost. Ja, oh. Ja, nee, dat nou. gaan we even een uh, andere keer doen. Van. Gaan we even ontspannen? Ja, we gaan even ontspannen. Lekker gaan... muziek. De muziek? Ja, en heren hier op de radio. En wat voor muziek? We hebben dan straks nog Ghost van Deus en Ashes en Diamonds. Maar eerst Rewire van Kasebe en dames en heren. Fijne muziek op die zender. Goedemorgen. We zijn er weer. Kasebien, dames en heren. En Rewired. Nieuwe draden gedrokken en dan komt het allemaal goed hier in de studio. Het is uh, bijna half al tijd en dan had altijd even, jawel... Dit is het Zandvoort Nieuws. Precies, Zandvoorts Nieuws. Jawel, en ze gaat nu van start. Oh, ja. In de vestigingen Hillegom en Zandvoort organiseert Bibliotheek Duinrand... een verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften. Alles gaat weg voor een weggeefprijsje... en de tafel met afgeschreven materialen wordt regelmatig aangevuld... De boekenverkoop in Zandvoort vindt plaats vanaf vrijdag 16 december tot en met vrijdag 30 november tijdens de openingstijden van de Biep. En de boeken voor de jeugd kosten slechts 50 cent, ik bedoel, daar hebben we het over. Boeken voor volwassenen 1 euro en cd's en dvd's kosten 2,5 euro. Dus Zo. ik zou zeggen, uh, gooi een paar boeken in je tas en op vakantie laat je gewoon lekker liggen. Oh, leuk zeg. Nou, ik heb er goed nieuws over die diezelfde bibliotheek, uh, uh, want die blijft namelijk open. Er waren wat geruchten dat die dicht zou gaan per 1 januari 2012, maar omdat twee scholen de twee basisscholen in Vogelzang, Graaf. Floris en Jozefschool. Die gaan fuseren. Die gaan namelijk in één gebouw zitten. En uh, willen ook een bibliotheek daarbij. Maar het andere gebouw blijft nu leeg. En daar gaan ze de bibliotheek onderbrengen. Dus ze kunnen nou ja, kostenbesparend zijn. Omdat ze namelijk een gebouw over hebben. Okay. Dus daardoor kunnen die uh, bibliotheek gewoon open blijven. Ze zijn er heel blij mee. Dat is een hele goede zaak. Ja. Um, uh, op 19 december is er een inloopavond. Die betrekking heeft op de natuurbrug van de Zandvoortse Laan. Hij ligt uh, ter inzage, het ontwerp omgevingsvergunning. En ik ben dus tussen 7 en 9 uur van harte welkom in het Louis-Davidskree, de blauwe tram. En als je meer informatie wil hebben, kijk op www.natuurbrugzandpoort. Met een P hè? Ja, dat is natuurlijk hè. goed nieuws. Ja. Of www.zandpoort.nl. Dus, uh, dan kan je inderdaad eventjes laten horen wat je daarvan vindt. Uh, deur van het appartement aan de Omstraat is afgelopen vrijdag als gevolg van een explosie flink vernield. Omstreeks uh, tien voor twee s'nachts. Uh, de explosie zich voor. Raakte niemand gewond. Wel sneuvelde enkele ramen. Politie onderzoekt wat de explosie heeft uh, gegeven. Mogelijk is het zwaar vuurwerk geweest. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben, iets gehoord zich te nee, niks melden. Gezien, nee, nee, nee. Niks nee, zin, nee, het is bij jou in de buurt zeker toch? Nou, misschien wel. Ja? Ik heb er niks gezien nee. Nee. Bij de Om, Kees Omstraat. Ja, Jolande zit ontzettend in de te zijn, Want ik heb geen idee waar de Kees Omstraat is. Dus. Ja, die is aan het eind van Zandvoort. Dus uh, als je okay. richting Haarlem gaat, uh, gewoon daar voor de duinen. Oké, okay, voor de duinen. Daar okay, ik heb toch, even, uh, als je iets gezien hebt. Ja, ja ik heb niks gezien. Nee, echt niks ja. gezien? Oh, ik heb wel wat gehoord nu. Ja, op dinsdag 13 december, dat is dus komende dinsdag... ...tussen 7 uur s ochtends en 1700 uur s middags... ...is het fietspad de NP7 Zandvoort naar Noordwijk... Gesloten. De afsluiting is tussen de brede rode straat in Zandvoort en de provinciegrens in het zuiden. De provincie Noord-Holland verricht onderhoud vanwege de te lage bermen langs het fietspad. Er is geen doorgaan meer verkeer mogelijk en uh, alles wordt omgeleid. Maar ja jongens, het wordt, dinsdag wordt het echt niet gezweerd. Dus je zal wel gestoord zijn als je op de fiets van Zandvoort naar Noordwijk gaat. Door die duinen met al die wind tegen. Dus ik zou zeggen... Stap... Wacht, dan ga ik met de auto. Ja, heel goed idee. Moet u wel starten. Pots, Trappen in elkaar in die kutwagen. Maar. Sorry, ik laat me even. <laughs> Straks nog meer berichten over ja, fietspaden. We hebben nog veel meer. We nog veel meer. Maar uh, eerst gaan we een stukje muziek draaien. Ah, heerlijk. In de vroege morgen. Ik zit, ik zit even kijken. Oh, ik krijg nu het, het lijstje aangereikt wat we de radio slingeren. Een plaatje uit België, Deus and Ghost.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 Dit als jazz, allemaal door elkaar spelen En dan in één keer let op teken Dan elk moment afgelopen zijn En dat is zo, ja dat is ook met deze plaat Deus en de nieuwe single heet Ghost Wat een idiote onzin Je moet ervan houden, daar heb je wel gelijk in Maar het, ik vind het toch wel weer geinig. En het is een plaatje uit de... Ah, we zijn ja. weer over de grens. We zijn weer over de grens. Net dan? Ja, net dan over de grens. Ja. België heeft ook te maken met de crisis, maar ze hebben daar nu wel een nieuwe regering. Nou, dat is spannend hoor. Heb je de nieuwe minister gehoord? Nee, wat is dat? Had toch geoefend op het Nederlands ook? Was echt echt niet, ik heb het nog proberen te vinden op YouTube, maar ik heb het schuin niet kunnen vinden. Het was echt zo lachwekkend ook Ach, gewoon. Jammer dat het niet. Denk, wat, zegt, wat zegt hij nou? Het, oh, het is wel Nederlands. Het lijkt wel Zuid-Afrikaans wat hij kraamt. maar nee. Het is lastig. Hij heeft ook <laughs> gezegd: ik ga mijn Nederlands beteren. Wat nou? Nou, dat moet je nog flink aan Wat wennen. Zei nou? Ja, maar ik moet wel zeggen, ik ben wel gek op uh, Belgen uh, qua taal. Ja, oh, het is het, zo ja. sensueel, hè? Ja, ze hebben wel al bijna hoor, dat zo werkt het. Ja. Maar uh, ja, we hadden, je hadden dit, uh, deze plaats van Ghost, hè, zei je? Nee, Deus met Deus, Ghost. Deus met bijna Ghost. Bijna goed. Ja, wel heel spannend. Nou, ja? in, uh, uh, in California is er een door Discovery Channels Mythbusters afgevuurde kanonskogel, die is onbedoeld. Good morning! Een woonhuis en een busje in Californië getroffen. Bewoners bleven ongedeerd. Ja. Maar ze ontwaakten pas toen het stof was neergedaald. Dat is ook heel apart. Ja. De pro producers van dat populair wetenschappelijke experimentenshow schoten het projectiel dinsdagavond af. op het oefenterrein van de politie van Alameda. Ik, ik, ik denk al bijna dat de Alabama staat, maar Alameda. De kogel had een stel watertanks en tenslotte een betonnen muur moeten raken. Maar het weerspannige ding miste de watervaten, doorboorde de muur en Zo. werd door een erg onfortunlijke stuif. Helemaal waars geslingerd. En 200 meter verder raakte de kogel de aarde weer. Rande vervolgens moet je nagaan. Zo, de gaat er verder. De voordeel van een naburige woning. En liet het huis zonder achterwand achter. En daarna stuit hij nog zeker één keer. Alvorens in een geparkeerd busje tot stilstand. En Volgens Nelson had de kogel bij 50 eerdere salvo's. Steeds zonder mankeren gehoorzaam. Dus ik hoop dat ze het ook echt op film hebben. Die hele route van die kogel. Want het is gewoon natuurlijk een geweldig element. Van Don't do this at home. Dat is wel duidelijk. <laughs> Geweldig. Meestal staan ze echt achter glazen platen. En achter ja. alle veiligheidsmaatregelen. Maar dit is toch helemaal fout. 200 meter verder. Hè? Dus hij, hij gaat eerst door die muur. Dan ja? denk toch wel. Dan wordt hij toch wel geremd. En dan 200 meter. Hij gaat door de muur. En 12 meter verder pas raakt hij de aarde. Nou, ik en dan vind... door een woning heen. Achterwand ik... weg. En daarna ik... nog een keer in een parkeerpuntje. Ja hoor. Oh, daar gaat hij weer. Good morning. Precies. Nou, ik, ik doe me denken aan een Goeien aflevering. Goedemorgen. Ik doe me denken aan een uh, aflevering uh, dat ging over Son of a Gun. Dat is een uitdrukking. Ik denk, ja? waar komt dat nou vandaan? Ja? Son of a Gun, weet je. Dat heeft dan te maken met een vrouw die is dan zwanger geraakt. En uh, niemand is met haar naar bed gegaan. Maar ze denken dat het, uh, uh, dat het namelijk een, okay. uh, een, uit een geweer kwam. Van een soldaat die heeft waarschijnlijk iemand anders neergeschoten door de balzak. En er is een sperma op de kogel blijven hangen. En is zij in de barmoeder geraakt met die kogel waardoor ze zwanger is geraakt. Ik Volg mij nog. Ik vind dat net zo'n verhaal uh, vaag als de of omvlekte ontvangst van Maria. Ja. Ja, ik geloof het ook niet echt. Nee. nee net zoals in de Sinterklaas, dat geloof ik ook niet meer. Maar nee, nee. Dat het, het uh, het, het, het, het hebben ze uitgeprobeerd. Kan dat? Kan de bacterie op een kogel blijven hangen? Uh, dus, uh, nee. Sperma, Sperma en weet ik veel allemaal, dat gaat er allemaal af. Maar net, ze zeggen net als dat je van een wc-bril zanger kan worden. Dat, je, dat je van de wc Van de vuile wc-bril, dat je daar zwanger van kan worden. Dat is ook zo'n ja. fabeltje. Ja, maar, maar dat soort mythes, die, die gaan ze nou weer nooit uh, uh, checken bij Mythbusters. Oh, vast wel hoor. Ze ja? doen dus echt de meest gekke dingen door. Ja. Eén uh, aflevering hebben ze al gedaan. Dat een man, die had geen zekering meer om zijn auto te starten. Die had nog wat kogels, zeg maar, in zijn uh, revolver zitten. Want ja, in Amerika hebben ze natuurlijk alleen maar kogels. Ja, tuurlijk. Echt, eerst kogels kopen, dan pas brood. Dus dat kogels, die had zo dan, ik haalde die kogel uit, denk ik, hé hey, dat past ook in die zekeringen. Maar ja, goed, dat werd warm. Dus ja. uiteindelijk had hij die kogel in zijn zak gekregen. Omdat, ja, die zekeringen zitten onder bij het stuurkolom. Dus die waren warm geworden. En toen, paf! Au. Dus dat gingen ze uitproberen. Hebben ze precies hetzelfde type auto hebben ze gezocht. Ook precies dezelfde zekeringen, toestanden. En uiteindelijk, nee hoor, dat doordringt niet het menselijk lichaam. Omdat er namelijk, het namelijk, het heeft geen bodem op, op af te zetten. Maar hoe kwam hij dan uh, aan die kogel in zijn zak? Dat ja, was gewoon, dat was een broodje-aap Of hij wilde gewoon niet uh, toegeven dat gewoon... Dat hij vreemd was gegaan en dat hij echtgenoot van die, van die vrouw, dat hij even... Hé, hey, jij hebt hem minder gehad. Ja, precies. Good morning. Eh, wegwezen uit het huis. Ja. Opgesoden Ik Zou je nou. in je zak schieten, dan kan je ook nooit meer neuken. Wegwezen. Nou, het woord is er weer uit. is duidelijk. Ja, het moest even gezegd Neumke. worden. Neuken. Ja. Neuken, dames en heren. Ja. Nee, geen Sinterklaas. Die is het land uit. Jaya of the radio, Ashes and Diamonds. The odor of love moves me to tears. What a dancer that's has led me in the steps of our years. We repeat ourselves like crystals that dissolve and then they crystallize again.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 Leuk dit hè echt Het giant griffin En het heet Ashes and diamond en ik heb zo'n idee Dat het best nog een aardig plaatje kan worden Een aardig ietsje kan worden Het is niet zo'n handmuziek Zo'n uh, ja toch betekent tegen de kerstdagen Er zit geen ja, jingletje in Ik, ik heb zo'n idee Dat het uh, Ja Een hit gaat worden Dames Worteltjes en dobbertjes muziek Heerlijk Ja Toepak leeft op de radio Er zijn al mensen heen en weer aan het lopen Om we straks weer naar tien wat dingen mogelijk te maken ja, ja. Ik dacht dat ze bingo gingen spelen Werd het niet helemaal zoiets geloof ik Oh, ja. Bingo. Okay. bingo, dacht ik. Ja, ik heb nog een bericht uit uh, het zuidwesten van China. Ik ben gek op uh, vage verre berichten. Ja? Een wildpark in het zuidwesten van China heeft een half miljard Chinese internetters om advies gevraagd over de liefde tussen een ram en een hinde. De dieren zijn onafscheidelijk sinds elkaar hebben ontmoet en op de Chinese versie van Twitter stelt de leiding van het park de vraag wat de internetgebruikers zouden doen als zij met zo'n ongebruikelijke relatie zouden worden geconfronteerd. Wat is het en wat voor dieren zijn dat? Een, een linde? Nee, een hinde. een hinde. Een hinde is een vrouwelijke hert. Oh ja, hinde. Dus een, reetje, ja. een hinde. een reetje, een hinde. En uh, een ram is dus, uh, ja, maar, ja, dat is best wel een gevaarlijk, zo'n zacht hertje. En dan met van die gevaarlijke horens, hoe? Ja. Maar ja, de liefde van het schaap en het hert haalde deze alle kranten. nadat een plaatselijke tv-station in de provincie Yunnan erover had bericht. En volgens het station waren alle pogingen om het dier van elkaar te scheiden tot nu toe vruchteloos. En de ram, die in het Chinees Changmao heet, dat betekent langhaar, is volgens een krant volledig opgenomen in de hertenfamilie. nadat hij bij die dieren was ondergebracht. Ik denk, nou ja. En laat ze lekker. <laughs> Toch? De, ja, dan krijg je een. een, een Keiharde seks krijg je! Een reetje, een, een mix tussen een ram en een reetje. Nou ja, als dat, als, als, als, vaak doet het het niet eens hoor. Nee, wat? Nee, dat. Nee, kan maar ik vind niet. het, ja, het heeft wel, als ze nou echt van elkaar houden, waarom niet? Nou, nee, nee. je hebt helemaal gelijk. Precies. Nou, ik heb ook nog wat uh, dierennieuws hier. Een kat erf 10 miljoen. Een voormalige uh, zwerfkat uh, in Roemenië. Heeft 10 miljoen euro geërfd van een steenrijke uh, Maria. Uh, en uh, ze heeft die kat destijds vier jaar geleden heeft ze meegenomen van de straat. En in haar appartement leefde ze alleen. Ze had niet echt familie om zich heen verzameld. Ze had ook niet echt kinderen of uh, noem je dat, vrienden of uh, aangetrouwd, of helemaal niets. Dus het was helemaal alleen. Uiteindelijk heeft ze dus die kat 10 nagelaten En alleen, ja, ja, wie gaat er nou voor die kat zorgen? Die ja. kan niet voor zichzelf zorgen en kan ook niet uh, dat geld zo in een tas meekrijgen. Mee nou ja, ik dus ben wel bereid om het te doen hoor. Ja, Geef maar ze hebben al iemand miljoen, gevonden. Ik kat goed gericht? Je bent te laat. Ze hebben al iemand gevonden namelijk. Ze hebben namelijk een 48-jarige verpleegster uh, van deze mevrouw, Assunta, ge, ge, getraceerd. Die had al eerder gezegd dat ze gek op dieren was En ook gek op deze poes En die kreeg de 10 miljoen zeg maar mee En wel wordt het allemaal toegezien of dat wel goed is En de kat, ja ploo, Alles van goud voor die kat Ja. En ze hebben een andere kat erbij gezet Want anders was hij zo alleen Want dat hadden ze oh, wel gelezen oh. van die vrouw die alleen was Ja. je dus ook, nee, ook Azo zo eigenlijk Dat je van zo'n kat 10 miljoen Dan naar. Je kan dan gewoon naar zo'n speciaal kattenhotel Ik heb je ook van die aparte katten en dierenhotels Met tv's voor die beesten En zo Heel dan, apart. dan ben je toch echt van de wereld afgesneden geweest als je nou alleen die 10 aan die kat geeft. Die kat wordt er niet gelukkiger door. Dan breng ik het dan naar asiel of zo. Geef of... het dan aan het Wereld Natuurfonds of zo. Ja. Voor de grote katten. Wat dan overdreven. Dan ja. heb je echt op een eiland gezeten hoor. Ik heb nog een berichtje over de werelds oudste hond. Oké. Oh, we zijn er nu in een dieren een dierensetje. Ja? In Japan is deze week de werelds oudste hond, Pusuke, overleden. Hij was 26 jaar en 8 maanden oud. Dat is natuurlijk wel heel erg. Hoeveel hij is dat in mensenlevens? 125 jaar. Hartstikke idee. De eigenaar die, uh, is uh, ontroostbaar. Hij zegt ik wil hem wel bedanken dat hij zo lang is blijven leven. En volgens het Kinders World Record zag Pusike op 1 april 85 het levenslicht. Hij werd vorig jaar al erkend als uh, oudste hond. En in de vorige eeuw gold uh, het record voor een Australian Cattle Dog genaamd Bluey. En die was 29 toen hij doodging in 1939. Moet je nagaan. Wow. Maar ja, 26 jaar van een hond is echt een extreem mens. Volgens mij, uh, als ze 15 worden, mag je al niet mopperen. Dus, uh, nou ja. Het is uh, bijzonder. Ik vind het altijd zo heftig ook als je zo'n zo klein... We buren hebben bijvoorbeeld een, een klein puppy. En als je dan even een paar weken niet oplet, voordat je het weet... Nu is het een beest geworden. Ja. Daar word je één van gewoon. Ja, maar ja, ze zijn het De... wel in tien jaar klaar. Weet je wel. Zo, zo werkt het ook weer. En dan denk je, stel je voor dat je dat toch, als je dat, die, die groeihormoon, die snelheid, als je dat zou bij mensen zou kunnen activeren, dan kan je echt klonen maken voor mensen. Ja. Dan zit ik dan meteen te denken van, wauw man, voordat je bij nou oh ja, kijk jij ja, eens even hoe een baby zich ontwikkelt in het eerste jaar. Dat is ook enorm hoor. Ja, maar dat stond nog wel bij, bij honden vind ik die, echt die zo. Ze ook zo'n beetje in groot hoor. Ja. Baby. Ja, ja, ja, sommige baby's gaan echt snel. Pa, pa, dan snel zijn ze 50 centimeter en dan zijn ze zomaar uh, 90 centimeter en, en uh, echt uh, verdubbeld in gewicht ofzo. Ja echt ongelooflijk. Het, ja. is, het is wel apart ze. Pas toen we hebben nog een baby die was echt doorgeschoten. Nou dat is te veel, te veel honden veel voor gezet die was 90 kilo geloof ik. Die was 8 jaar oud. Och ja, ja, Dat was, uh, was echt we zeggen bizar. We, right we feel that there are things to tell. Hey, opmerkelijk, hij doet het niet <laughs> Nou goed, het zou wel Ik weet niet waarvoor de plaat nou in één keer afgelopen is Maar dat was Marching Band en hier. Ze hadden, ze hadden last van uh, hun benen Last van hun benen? Ja, Marching Band En ze waren moe lopen. ze denken we stoppen ermee Wat is hij weer scherre dames en heren ja, jawel. Och man, ik had hem even niet gepakt hoor Hé, hey, oh wacht even uh, Santa Claus. Santa Claus. Oh, Sinterklaas is daar. Ik heb ook de indruk dat we goed, goed op koers liggen. Is dit Sinterklaas? Dat zou wel Sinterklaas kunnen zijn. Ja, dit, nee, of we zijn Kerstman? weer onderweg naar Spanje. En met het weer, ze hebben wind tegen. Uh, stroming tegen valt niet mee hoor. Maar volgens mij was dat opstelten. Oh, maar die was eigenlijk, die is ook een soort Sinterklaas nou, hè. Een ja. soort uh, Santa Claus. wat heeft hij gedaan namelijk? Hij heeft de Hells Angels in Amsterdam... Ja. Vier ton gegeven. Ja, dat krijg ik nog nooit Voor een de stukje grond wat niet eens van hunzelf is. Ja. ja. Keihard gaan we dingen aanpakken. Snoeihard. We gaan het allemaal veranderen. Die boetes gaan omhoog. niemand komt er meer mee weg. Nee. Zo is dat. Leven. Ja, ja. Ze willen ze gewoon weg hebben. Anders kunnen ze daar, geloof ik, geen. Uh... Appartementen bouwen. Ja, precies. En, en wat denk je? Dat kost iedere dag dat dat niet dat doorgaat. Is toch, dat is toch bij die weg daar. is dus tegenover de. Uh, tegenover de gevangenis daar toch? Ik heb er heel vaak, ben voorbij gereden. Ja, echt, is handig, want als je criminelen uh, met uh, zwart geld uh, die appartementen kopen, zien ze vast waar ze terechtkomen als ze zo door blijven gaan. Uitzicht op uh, tralies. Ja, leuk. precies. Dus ik heb het idee dat het daar was. Ik ga er nog even op Google op Google om te kijken wat het echt zo is. Maar ik had zo'n idee dat dat niet echt een leuk stukje grond was. was Vaag, toch... Vage dingen zijn het. Vage dingen. Maar goed, Sinterklaas opstelt heeft geld weggegeven, dames en heren. Wil je ook wat dan? Daarom... Meld je gewoon Ja, Ik heb weer wat uh, artikelen over Schiphol ja? De koninklijke marie C.C. heeft een man aangehouden op Schiphol Op verdenking van witwassen. Wat was het nou? Hij, vond, uh, hij had geen aannemelijke verklaring voor hoe, waarom hij zoveel geld bij zich had Want hij had dus achter het scherm van zijn laptop Had hij dus een bedrag van 47.000 euro verstopt In biljetten van 500 euro Oh. Ik heb nog nooit een biljet van 500 euro in mijn handen gehad, eigenlijk. Nee, ik ook dus niet. Dus dat is ook al verdacht, dan dus zijn ze wel echt. Ja. Yeah. Maar ja, hij, uh, hij is aangehouden. En uh, hij moet het maar eventjes gaan uh, vertellen hoe dat zit. En ik heb Zo. nog een schipholbericht: ja. dat een uh, 56-jarige man uit Amstelveen is aangehouden. En die was dus gewoon de belastingdienst 30.000 euro schuldig. En uh, hij heeft toch maar even, even betaald, hè, na een nachtje brommen. Dan denk ik: van, uh, dus hij heeft het gewoon. <laughs> waarom doe je dan, Waarom betaal je dan gewoon niet gelijk? Hij werd dus vrijdagavond aangehouden, dus gisteravond uh, met die, uh, bij die grenscontrole. En uh, ja, hij stond gewoon geregistreerd en dan ben je gewoon het haasje als jij op Schiphol bent. Ja. En vandaar dat ze gewoon willen dat je eerder incheckt, hè? Want dan zien ze gewoon je gegevens. Dan kunnen ze een hele dag kijken of jij... Want uh... je kan tegenwoordig uh, uh, voor die rij en zo kan je al inchecken met je paspoort. Ja. Volgens mij uh, zit er dan al iemand in de buurt van uh, dat ze hier en daar wat linken leggen. Nee, als je die naam tegenkomt... Uh, de... Dan hebben ze alle tijd om dingen te regelen. Dat dus is natuurlijk best wel goed. Het is hartstikke goed dat het van dat geld. We hebben geld nodig. We graaien overal. Nu we het graaien kan alle heilige huisjes gaan om. De hypotheek of rente gaat weg. En wie zijn nou straks de dupe? Nou, dat zijn de middeninkomens. Ja, die moeten het oplevelen. En ik geloof dat als ik weer... De, de, de, straks neem de koopkracht neemt de koopkracht af en 60.000 wanbetalers is de schatting gaan er komen. 1 op de 25 is... Uh, is, is rijk, geloof ik, hier in Nederland. En 1 op de 20? 1 op 25. En de jeugd, die is. Oh nee, wacht. 1 is, op de 5. Is het 20, is arm, 1 op de. Ik heb het weer niet goed opgeschreven. Nee. De jeugd, eh, 1 op de 10 is werkeloos. Dat kan ik wel goed melden, ik gewoon. 1 okay. op de 10. Ja, Oké. Okay. Dus, nou. doe daar mee. Doe, doe daar je voordeel mee. Ja, ik weet ook niet hoe. <laughs> nee, zit er zitten een voordeel aan, op een of andere <laughs> manier. Nou ja, de jeugd die werkloos is uh, Er is genoeg te doen hoor, kom kom Nou ik kwam er laatst wel achter ik, ik, Heel vaak uh, rijd ik dan een rondje door de straat En dan rijd ik nog een rondje op zoek naar of, het, of mensen nog wat weggooien En toen in het donker van links Ik kwam van rechts dus hè, En ik had voorrang, kwam er een fietser zonder licht aanrijden En ik keek me zo een beetje aan En dan glijdt zo voor mijn auto langs Ik denk, Jezus man ik dacht ik, ik had hem. Jongen, ja, jongen. Dat dacht ik ook. Ik, ik had hem gewoon dood kunnen rijden. Ja. Dus ik was bijna boos. Ik wilde nog van zijn fietsaftrek. Ik denk, ja, laat ook maar. en een gegeven raak, raak ik met de stagiair aan de praat. Die zegt: van hey joh, je had hem ook dood moeten rijden. Die zat er doorheen. Dan is hij maar klaar. Oh, oh hij wilde zelfmoord plegen. Dat is, dat is, en ik denk oh. mezelf: Oh, dat is ook wel waar. Nu heb ik wat meer omheen gekeken. En heel vaak, de jeugd rijdt heel vaak zonder licht. En het is Noord-Holland. weet Je, je hebt ook coma daar. Ja. Heel veel mensen zijn zwaar depressief. Ze geen werk. Ja, geen inkomen. En ze laat het lot beslissen of ze wel of niet thuiskomen. En dan moeten ze, ochtends, moeten ze voor, een, uh, voor een examen of, of voor, voor een uh, repetitie moeten ze naar school toe. Ja, en dat is zwaar. Ja, dus ja, ja, dan hebben ze liever ja, ja. dat, dat, dat ze je plat rijden. Ze kunnen het zelf uh, net niet uh, om het zelf te doen? Nee, nee dus nee. dan uh, hopen ze gewoon dat je dat even voor ze wil doen. Nou, ik, uh, ik heb het geprobeerd, maar dat is nog niet zo makkelijk. Nou, je moet gewoon gas geven en je ruitenwissers aanzetten. Kijk, goede tips. Um, <lacht> laatst een beetje voor 9 uur. Wat hebben wij hier, dames en heren? Blind Faith, Chase en Status. Liam Bailey is er ook nog bij. Is dat eh? Uh, is dat die Bailey? Ik guess zo. So. Ah, de vroege morgen is dat misschien dat, uh, wat eh, wat